6.9 straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Gemeenten worden voortaan verplicht om een tegenprestatie te vragen aan mensen in de bijstand. Dat voornemen stond al in het regeerakkoord en staatssecretaris Kleinsma heeft het wetsvoorstel daarover nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Er zijn nu ook al veel gemeenten die een tegenprestatie vragen... maar ze doen dat niet allemaal en ze stellen ook verschillende voorwaarden. Kleinsma zegt dat van mensen in de bijstand... een maatschappelijk nuttige bijdrage mag worden gevraagd... en dat dat ook hun kans op een baan vergroot. De nieuwe regels moeten 1 juli volgend jaar ingaan. De Filipijnen hebben al veel rampen meegemaakt... maar de verwoestingen die de orkaan Hayan heeft aangericht zijn ongekend. Dat zegt VN-coördinator Valeria Amos. Volgens haar is zo'n 220 miljoen euro nodig om de slachtoffers te helpen. Zo'n 11 miljoen Filipijnen zijn getroffen door de ramp. Er is grote behoefte aan voedsel en drinkwater. De PVV laat een onderzoek doen naar wat het zou kosten... als Nederland uit de Europese Unie stapt...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 De Amerikaanse miljardair Donald Trump ligt overhoop met de Schotse overheid vanwege plannen voor de bouw van elf windturbines. De molens verpesten het uitzicht vanaf zijn luxe golfresort bij Aberdeen, zegt Trump. De miljardair dreigt nu af te zien van de bouw van een groot hotel en vakantiewoningen bij het golfterrein aan de kust. Natuurorganisaties in Schotland hebben geen goed woord over voor het verzet van Trump. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen komende nacht vorst aan de grond en kans op mist. Morgen geregeld zon, het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is -Spaan bij de het is een vrij normale avondspits. Er staan 35 files, bij elkaar 130 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij Muiden 5 kilometer. A9 richting Diemen, voor knopen Diemen 5. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam, tussen Rozenburg en Rotterdam-Sjaarloos, bij elkaar 15. Verderop richting Gorkem tussen Ambacht en Sliederrecht west 7. A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Riedekerk 5. A20 naar Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein 8. Verderop bij Moordrecht 6. En de A28 Amersfoort richting Utrecht voor het knooppunt Rijnsweert 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 So wake me Zongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera? Para, de metserlaar kon zingen. Met...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 Jeruzalem. Tussen het geratel van de machines doen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 Jeruzalem Hilvers en drie bestond nog meer Maar iedereen al zijn eigen stem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 Where I've never been See you.